10 uur maternijhuis met het NOS-journaal. Het Nederlandse ruimteonderzoek dreigt te worden wegbezuinigd. Daarvoor waarschuwen 125 wetenschappers in een brandbrief, meldt de Volkskrant. Nu wordt elk jaar zeven ton uitgetrokken voor Nederlandse experimenten tijdens gewichtsloosheid. Onderzoeksfinancier KNW wil dat Nederland geen geld meer toekent aan die experimenten... omdat die te weinig zouden opbrengen. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt Nederland wel degelijk te profiteren van het onderzoek... André Kuipers testte in 2004 in het ruimteseizoen ISS lampen voor de openbare ruimte. Dat levert nu per jaar zo'n 25 miljoen euro op, zegt de krant. De Amerikaanse geheime dienst heeft nieuwe regels opgesteld... voor agenten die voor hun werk in hotels moeten overnachten. De aanscherping volgt op het schandaal waarbij beveiligers van president Obama betrokken waren. Ze werden op hun hotelkamer betrapt met prostituees. Agenten mogen voortaan onder meer geen zaken meer met een slechte reputatie bezoeken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 De politie heeft 75 tips binnengekregen over de moord op een juwelier in Den Haag. De man werd woensdag bij een overval neergeschoten en overleed even later in het ziekenhuis. Volgens de Haagse politie zitten er bruikbare tips tussen. Het weer veel bewolking met vooral in het westen regen in het oosten vanmiddag af en toe zon. Maximaal van 10 graden op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Morgen buien en een graad van 17. Op Koninginnedag is het overwegend droog met af en toe zon.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat 2 kilometer file bij 1 brugge. Door werkzaamheden op de A12 Den Haag naar Utrecht... staat het tussen Gouden en Nieuwebrug 4 kilometer. A27 Utrecht naar Almere voor knooppunt Eemnes 4 kilometer. En op de rijbaan richting Breda daar staat 2 kilometer voor knooppunt Sint-Anderbos. En de file loopt door op de A58. Daar staat tussen knooppunt Sint-Anderbos en knooppunt Galder 3 kilometer.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 Dat is Audi top service. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 4 minuten over 10, welkom terug bij het laatste uur van de nieuwshow. Over ruim 20 minuten is receptionist Pieter Steins de gast voor de boekenrubriek. hij heeft er 1, 2, 3, 4, 5. Wat heb je allemaal meegenomen? Ik heb ook echt heel verschillende dingen meegenomen. Huh? Um, ik, ik, wie ik niet heb meegenomen, uh, moet ik meteen zeggen, is uh, de, een poëziebundel van Leodor Nolens, de Vlaamse dichter. Die deze week de prijs der Nederlandse letteren heeft gekregen. Als eerste Belg sinds 1998. Dat is bijzonder, want vroeger was het zo dat die prijs om en om uitgereikt moest worden aan een Belg en een Nederlander. En dan zijn ze na Paul de Wispelaren. Die niemand. Vreselijk... is het daarmee ah. Ja, precies. Ja. Daarna hebben ze inderdaad toch eigenlijk gedacht: van ja, het is toch te raar dat wij nu. ja, schrijvers die niemand kent, de prijs moeten geven. Terwijl Helle ja. Hasen bijvoorbeeld nog niet heeft gehad. Ja. Um, dus het heeft uh, sinds 1998 geduurd dat er weer een Vlaming is. Maar Leonard Nolens is toch een En mooie Leonard Nodes, daar werd toen al van gezegd: van eigenlijk zou die hem moeten winnen. Dus dat uh, is, een, is geheel terecht uh, dat hij in ieder geval door de jury uh, naar voren is geschoven. En nu de grootste prijs in het Nederlands taalgebied eigenlijk mag ontvangen. Ik heb geen gedichten. Bij maar ik heb geen gedicht, heel stom. Maar er kwam ook omdat ik zoveel andere dingen ah. had. Want ik had namelijk ook uh, bij me, want dit is de week, heel toevallig zitten we daar middenin, dat er twee uh, echt twee kanjers, twee grote figuren uit de uh, lichte Nederlandse literatuur. Dr. Speek. Peek. Dr. Peek, kom ik zo op. Maar eerst nog eventjes Martin Toonder. dat is nee. natuurlijk nog een oude uh, favoriet van mij. Uh, Martin Toonder die zou zijn geworden, want hij is dood. 100 jaar op 2 mei aanstaande woensdag. Nou, dat gaat dit jaar heel groot gevierd worden typisch genoeg, ik weet niet waar dat mee te maken heeft... misschien te laat begonnen met de voorbereidingen... Uh, gaan alle grote festiviteiten, zoals een grote tentoonstelling... in het Letterkundig Museum en uh, een grote biografie die eraan komt... dat gaat allemaal in het najaar plaatsvinden, in oktober. Nu moet uh, de 100-jarige Martin Toner het doen... met een bewerking van een van zijn verhalen als musical. Die gaat woensdag in première en dat is eigenlijk een soort markeringspunt. Het begin van het Tonerjaar. Maar er zijn natuurlijk ook tal van uitgaven verschenen. Uh, ze gaan gewoon door met de uitgaven in wat dan tegenwoordig heet De Blauwe Bandjes. Dat zijn alle bommelverhalen zoals ze ooit zijn verschenen achter elkaar uitgegeven. Maar er is ook iets nieuws uitgekomen. Dat is wel grappig. Uh, dat is een boekje... Ziet er erg mooi uit. Martin Toonder, een mooie handel heet het. Dat is een citaat van de figuren Bul Super en Hyper. Heep in ieder geval weer in dat bekende model. Ja, precies, Met in het formaat, ja. zoals het heet. En uh, het is heel gek, het, het heet bommel in opdracht. En het zijn dus alle dingen die Martin Toonder... in het kader van merchandise en reclame Aha. heeft geschreven. Dus je krijgt verhalen, uh, en dat is een heel kinderachtig ja. verhaal... dus er is ook geen bal aan. Een verhaal dat hij heeft geschreven voor de Nationale Sparenraad. Die had je toen nog, moest mensen op sparen ja. inzetten. Uh, en het heet Tompoes en de Spilbig. En uh, deze Spilbig wordt dan uiteindelijk een spaarvarken. Nou ja, het geweldig. wordt heel wel ja. heel erg goed. Ja. Maar, heb je ook uh, nog iets gedaan voor de Embrygade en dat soort dingen? De Embry, wat is die? In godsnaam, de, de, de melk. De, de ja, melk. Je moest oh, dat is melk. melk, oh, melk ja. ja, dat is net van uh, voor mijn tijd. Dus oh. heb, nee, maar hij heeft wel bijvoorbeeld hij heeft voor de NS dingen gedaan. Voor hypotheekbanken, voor artsen en auto. Dat, dat is eigenlijk het beste. Ook wat geweldig. In zit. Een groot verhaal en echt een compleet dat, verhaal. Dat is toch alleen maar reizen naar Portugal? Ja, maar in dit geval is het, uh, levert het Tom Poes en de Wiek schieters op. Wel een reisverhaal, <laughs> geloof ik. Oké, okay, Maar goed, ik moet uh, over ja, even ja. naar ja. dokter hans doen? Mee? Want, nee, we gaan dokter oh. Hans-Peter. Doen we dat niet straks dan? Of wil je dat nu doen? Laten we dat nu even doen. Oké, okay, dan, dan hebben we, hebben we dat gehaald. gehad. Oké. Okay. <laughs> dokter hans P werd deze week 92 jaar en is geëerd met twee dingen. In de eerste plaats, en dat heb ik hier voor me liggen, en, uh, een mooi boek op. LP-formaat. Uh, er zijn erg veel grapjes door Dr. Hans P. ook gemaakt... over LP's waarop hij zijn liedjes zong. He, Dr. Anders LP. En uh, zing mee met Dr. Anders P. Nu hebben we hier liggen. Compilé, compleet van Dr. Anders P. Oh, wat erg. Acht cd's en een boek. Het complete werk van Dr. Anders mm -hmm. P. Nou, dat, daar hoef ik eigenlijk niks meer over te zeggen. Hij is natuurlijk een van de allergrootste ja, mm -hmm. taalkunstenaars van Nederland. Wat erg leuk is, is dat dit is verschenen bij neigen van Ditmar. Dat is een mm -hmm. uitgeverij... Een boekenuitgeverij, maar ook uh, in samenwerking met een van oorsprong eigenlijk hip-hop label... Top-notch, ja. En dat is natuurlijk omdat Dr. Hans P. ook eigenlijk door heel veel van die rappers van tegenwoordig wordt gezien als een Gauw soort voorloper. voorloper. Nou ja, er was een afgelopen maandag in de Kleine Comedie een avond waarop allerlei en, en Nederlandse artiesten uh, op baden brachten. Eh? G. Rijn, dus die zit hier ook. Uh, jij hebt ook een liedje gespeeld, hè? Ja, als, als rapper werd ik daar uitgenodigd. Limburg, rapper. Ja, maar welk lied had jij voor hem? Uh? Oost-Groningen. Het oh. meest bevondigste lied van, uh, van Dr. Hans P. Weet je wel, Stroker, Tom. Okay. Dat gaat met Stroker. Het ja. was Geweldig. Het is uh, ja, misschien dat je een... dat zo meteen even in nou, heel het, het probleem kant. was er was een hele combo wat alles speelde heel goed combo, ja. heel goed op elkaar ingespeeld ja. die dus bij alle ja. artiesten de begeleiding deed. En dus ook bij GG was ze niet met zijn gitaar, maar was het met dus het. alleen maar zingend. En hij zong dus vier coupletten gewoon zoals het is in het liedje, maar ook één komplet uh, in het Limburgs. En dat was dat. Uh, hoe ging, nou, ik ga geen Limburgs imiteren, dat moet jij even doen. Maar hoe gaat het met strook Met dat ging met strook karton dat je met was, dit is echt hè, dit is een liedje van het Groningse platteland. Ja. Het is echt geweldig van wat doen ze er allemaal met ja. strookkarton. En dan hoor je dat in een uh, Limburgse versie. Het was Wordt het fantastisch. volledig besproken. En het was een van de, van de, ik denk, 30 nummers werden er gespeeld. Leuk ook. uit het oeuvre van Dr. Anders Pee... van echt artiesten zeer gevarieerd. Van mm. Velofsky inderdaad... Herman Finkers. Tot ja. Herman Finkers ja. en uh, Gerard Cox was er. En, Noem nu nog terwijl... even de titels waar we het dadelijk <laughs> ja. over gaan hebben. Okay. want anders uh... Ik ga het dadelijk dus niet meer hebben over nee. Dr. Hans Pee. Ik ga het, ga het hebben over een uh, historische roman... een kruising tussen James Bond... en uh, oh, okay. een, een uh, historisch uh, verhaal over de late Romeinse Republiek. Ik ga het hebben over een geweldige roman... Die heruitgegeven is van Guy de Maupassant, Bel Ami, echt een verrukkelijke roman. En een boek uh, over symbolen en uh, uh, hoe, je, hoe ontcijfer je beeldende uh, oh. kunst, schilderijen, vooral uit uh, de renaissance, maar ook daarna. Okay. Dat en meer dus over 20 minuten. Besluiten de nieuwsshow vandaag met een gesprek over dwerg Gerrit Keizer, die vanaf zijn zesde op Kermersen tentoongesteld werd... als een zeldzaam natuurwonde. Jan van der Mast schreef over hem het boek De Kleine keizer. Goed, maar beginnen met een behoorlijk emotioneel optreden. Zijn interesse voor het oorlogsverleden van zijn moeder... begon met de vondst van een rafelig zakdoekje... waarop mm -hmm. ze de gevangenisroute had geborduurd. Ga daarvan horen, moeder van Gerrit... U hoorde hem al heel even, maakte in 1944 een helle tocht van Roermond en kampvucht naar vrouwenkamp Ravensbruck en eindigde in München in 1945. Afgelopen zondag was de Limburgse zanger en liedjeschrijver in Ravensbruck speciale gast tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van dat concentratiekamp. En ik uh, was er zelf niet bij, maar ik begreep dat toch, hoewel hij zich goed had voorbereid, zijn stem wel enigszins haperde bij het optreden. Klopt dat, G? ja. Weet je ik, ik moest 15 minuten spreken en zingen. Ja? En we hadden ons heel goed voorbereid. En de moeilijkste zinnen had ik echt ook gehoefd. Het moest in het Duits, hè. Ja. En het, uh, dat vond ik, vond, ik, vond ik wel mooi. En de moeilijkste zinnen had ik me heel goed op voorbereid. Maar het, het haperde bij, een, bij een, gewoon, een doodgewone zin waar je denkt van... Daar gebeurde Maar er zaten allemaal uh, weet je, overlevenden. En die... Uh, de Duitsstaligen die, die luisterden naar wat ik zei. Maar de Franstaligen en de, Frans de Poolsen. die hadden allemaal koptelefoons op. Mm -hmm. En die kregen dus. Uh, Simultaan uh, vertaling. Dat is waar, tien seconden later dus. Ja, en die knikten later. <laughs> ja, ja. Weet je, dat was zo maf. En de cake. ze probeerden ze allemaal aan te kijken. En, en denk ik, wat is dat er. Weet je, maar die knikte later. En dat was heel gek. En dan zitten er allemaal van die oude vrouwtjes te knikken. En toen, toen, toen had ik het even moeilijk. En, want jouw moeder leeft niet meer? Nee. En uh, heb je ook nog met die vrouwen gesproken? Want die hebben jouw moeder natuurlijk ook nou Ik heb kent. met, met, met, met de, de, de vriendin van mijn moeder... waar ze zeg maar, de hele tocht vanaf Vught hm. samen mee gemaakt heeft... die, heb ik, die belde ik toen, ze, toen ik uitgenodigd werd om dat te spelen. Die, die leeft die, nog? Die leeft nog. Die is, vijf, oh. die is 95. 95 in Overveen, ja. uh, uh, Toby Hendrik Scholt, en die zei... Uh, ja, ze hoeft, je hoeft ze van mij niet te groeten te doen. <laughs> dat vond ik wel een leuke. Ja. Ja. En uh, je was ook uitgenodigd uh, vanwege je moeder? Of, ja, uh, ja, vanwege het boek. Ja. Want je hebt een, uh, een, ook een, een boek gemaakt. Ja. Uh, ik zei net, het begon met dat uh, zakdoekje, hè, dat je vond... Ja. bij het opruimen van je ouderlijk huis. Ja, ja nou, ik werd oh. uitgenodigd in 2004 om... Ze spelen op, de, op 4 mei op de dooddenking. Ja. En toen vroeg die of ik spullen had van mijn moeder. En toen kwam ik bij dat zakdoekje. En dat had ze. Uh, uh, dat, heeft, dat, is, dat heeft ze meegenomen op die reis. Dat is zeg maar, haar beknopte uh, oorlogsdossier. Ja. En dat heeft ze geborduurd, met, met stukjes uitgehaald. Ja, nou, nu weet ik garen. Van, of, ja, allemaal garen die ze uit hun eigen kleren, Frunikte. Uh, mm. en, en vond je dat zomaar opeens of wist je dat het bestond? Uh, nou, ik wist wel. Dat was een rode kruisdoosje. En mijn broer en mijn zus die wilden dat niet hebben. En ik heb het op, op zolder gelegd. En toen vroeg die redactie of ik spullen had van mijn ja. moeder. En toen, toen is dat weer tevoorschijn voorschijn ja. gekomen. Het, een prachtig object natuurlijk. Ja, is een heel mooi object. Ja. Het is uh, jou ook nooit duidelijk geworden waarom ze opgepakt is. Hè? Nee, ja. Weet je wat, Het is heel normaal, Peter. Van, dat, dat merk ik nu, nu ik met veel van die vrouwen gepraat heb. Die praten daar niet over. En dat is normaal. Het is heb is om nooit te over gepraat? Nou, als ik daarna vroeg, begon ze te huilen. Het stomme is, ze heeft in Remond in de gevangenis gezeten. En wij zijn geboren in Helden, het plaatsje Helden. En toen we, toen we zes waren, zijn ze verhuisd naar Remond. Ze heeft in Remond in de gevangenis gezeten. Dat hebben wij nooit geweten. Mijn broer heeft in die gevangenis gezongen. Die zat in een koor, toen hij twaalf was. Dat is nooit van daar heb ik gezeten, of zoiets. Nooit. Zij gaf op honderd op meter... Van die van die van die gaf les. heeft ze ons nooit verteld. Maar ze was toch in haar dossier stond oorlogsmisdadiger. Ja, de Duitsers vonden haar, De Duitsers hebben haar op 12 juni 1944 in Maastricht ingeschreven als oorlogsmisdadiger. Maar je weet nog steeds niet waarom dat dan ja. waar dat op gebaseerd was. Nou, weet je, nu je met heel veel van die vrouwen, met veel van die ja. vrouwen gesproken, en wat die allemaal doen, is hun eigen aandeel kleiner maken. Volgens mij is het iets vrolijks. Van, een mevrouw in Amsterdam die zei van... Uh, ja, ik zat niet echt in de verzet, Ik smokkelde alleen maar pistolen. Weet We dan denken van ja, pistolen smokkelen. En ik heb... Mijn moeder heeft een... Uh, ze had een hekel aan mensen die Nederlandse oorlogsuitkeringen kregen. Maar ze heeft in 1964, ben ik nu achtergekomen in het Nationaal Archief... Heeft ze een Duitse uitkering gekregen. Oh ja. En daar schrijft ze... En toen moest ik echt ook weer denken aan die pistolen. Daar schrijft ze... Ik was niet officieel aangesloten bij een verzetsbeweging. Alsof daar officiële leden van waren. Maar hielp mee met onderduikers streepje piloten en joden hulp... als er om gevraagd werd. Als mede het verspreiden van illegale lectuur. Ja, dan denk ik, ja. ja. Ze hebben je niet voor niks vastgezet. En het, het ja. maffe is dat... Zij is op uh, 12 juni in Maastricht ingeschreven als oorlogsmisdadiger... En uh, het was een razziaf met 52 mensen. En uh, er waren drie vrouwen in totaal. Maar die andere twee vrouwen zijn op 22 juni vrij... ah. <coughs> Sorry. vrijgelaten. Dus zij naar Vught gestuurd. Dus ja, maar wat, wat de Duitsers wisten. Dat, dat, die hebben al hun archieven verbrand. Ja. Is dat... dat weet je niet. Jij... Maar, wa was je ooit al in Ravensboek geweest? eigenlijk voordat je er Nu voor het boek. Ah. Nu voor het boek. En toen? Dat was, dat was nog spannender. Van het... Uh, van het... Uh, ja... Hoe moet je dat zeggen? Weet je wel, van wij hebben eigenlijk... Mijn moeder praat er nooit over. En op zich hebben wij dat zwijgen in eerste instantie georven. Weet je wel, oorlog, ik vond de oorlog verschrikkelijk. Ik weet niet, vroeger op, op de Bemiddelbare School ging het over oorlog. Ik denk van, dat ze me maar niet aankijken. Weet je wel, van een, ja, ik vermeed dat. En toen op een gegeven moment denk ik van, nu wil ik het weten. Je hebt ook een, een liedje hergeschreven hè, over je moeder? Nou, meer. Meer? Dat, dat was de strekking van okay. mijn... Van, van je vrouw, in, wat je in Ravensbrück ja. gedaan hebt. Hoe wat, heb ik, je dat ik, toen aangepakt? Misschien kun je dat ja. hier ook even laten horen. Ze vroegen of ik wilde spreken over demnutsen van gedenken. Ja. Maar toen denk ik van ja, dat kun je wel zeggen. Het is wel nuttig om, om, om te gedenken. Maar je moet daar ook uh, voor openstaan. En van, van ik stond daar vroeger niet voor open. En mijn allereerste liedje over die oorlog was een opdracht... Want ik ben er eigenlijk via een omweg bijgekomen. Dat, dat was een opdracht voor de, de toenmalige regionale Omroep Zuid... voor een, uh, een reunie van verzetstrijders. En dat liedje, ik merkte dat me dat raakte. Weet je, maar dat, toen had ik een... Uh, hoe moet je dat zeggen? Toen had ik een legitiem... Uh, uh, Alibi Om naar te kijken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. Toen mocht het. Toen mocht het. Ja. Wat heb je gisteren in Rabensbruik gedaan? Was zondag. Daar, wat? Zondag was het. Zondag? Afgelopen zondag? Ja. Sorry. Afgelopen zondag. Um, kun je daar iets van laten horen? Ja, nou, ik heb die... Ik heb... Ik heb... Mijn, mijn, mijn stelling was, je staat niet altijd open voor herinnering. Mm -hmm. En dat, weet je, of ik zeg van, wij zijn opgegroeid met een zwere zwijgen, dat vond ik wel een mooie, een zwere zwijgen. Ja. En uh, in eerste instantie wilden wij er ook niks van weten. En toen uh, vertel ik dat, dat, dat liedje, die opdracht, dat opdrachtnummer, dat heette Mienenoorlog, Oorlog, weet je, Mijn Oorlog. Ja. En toen heb ik het in het Duits, uh, de tekst uh, verteld. Gewoon niet te knikken. Ja. En toen heb ik het gezongen in het Limburgs. Oké, okay. nou, laat me even een stukje horen. Ja. Zal ik het ook in, ne ik het, in het Nederlands vertellen? Ja, mijn oorlog ja. hield in 1945 niet op. Mijn oorlog zit nog steeds in mijn kop. Mijn oorlog, ik weet precies hoe die gaat. Ik heb die film al duizend keer gedraaid. Maar toch lig ik hier te, te woelen, woelen in mijn zweet... tot ik door de wekker weer word bevrijd. En in, in het Limburgs schrijft hij... Mijn oorlog, heel in 45 neerop. Mijn oorlog, zet mij in mijn koop. Mijn oorlog, ik weet precies wie er geeft. Ik heb die film al douche een keer gedraaid, Toch lig ik hier te schurgen in mijn zwijt. Toen ik door de wekker weer zogenaamd weer bevrijd. Ja. ja, En dan ging je verder met je met je, met je verhaal. Ja, toen, was het zo? Dat, toen, toen Daarna ging ik weer Engels ja. zingen. Toen zong ik Engels. Maar toen, toen op een gegeven moment. Toen was ik, uh, toen maakte ik een Engelstalige CD. En dat was, was één liedje. En dat was een taal liedje. En dat heette Min Modor in 45. En dat is eigenlijk uh, uh, zowel. Um, pf, mijn antwoord op haar zwijgen... is ook weet je de vraag wat er gebeurd is. Want ja, op zich is het, het... Als kind weet je allemaal dat er iets was... maar je voelt altijd dat er niet over gepraat wordt. Dus dan, ja, dan weet je niet wat er eigenlijk... Je, je voelt eigenlijk alleen maar een spanning. Heb je daar toen je moeder uh, heel oud was... toch nog wel met haar over kunnen praten? Of is dat ja. eigenlijk nooit gebeurd? Ja, wel. Ik heb... Uh, uh, toen ik 22 was, ben ik weer thuis gaan wonen. En dat, dat, dat was een mislukking, want ik kreeg gelijk weer ruzie. Ja, natuurlijk, ja. <laughs> maar toen tijd probeerde ik wel te praten, maar ja, toen begon ze te huilen. Weet je, dat is toch te, te zwaar. En dat is normaal. Ja, want ik begreep dat ze in een, uh, tijdens een verhoor in 1947 nog gerefereerd heeft aan haar ervaringen in kampen in Dachau en in ja. Ravensbrück toen werd ze verhoord door de ja, Nederlandse politie ja, ja, ja. over... Wat over... heeft ze daar dan toen over gezegd? Dat is het enige bijvoeglijk naamwoord wat ik gevonden heb van haar. Uh, onmenselijk. Ze zegt Ravensbrück was onmenselijk. En dat is ook het, het grootste, de grootste ontdekking. Van, als kinderen waren wij doodsbang van het woord Dachau. Maar volgens mij heeft onze angst zich vergist. Want relatief hadden die vrouwen het relatief... Zij zaten niet in Dachau zelf, maar in een oostenlager, een buitenkamp in de stad München. En je, ik heb verklaringen gevonden van Amerikaanse artsen in Washington... dat ze van deze vrouwen waren niet ondervoed waren, niet mishandeld. Ze werkten gewoon in de agva-fabriek. Maar Ravensbruck, als je nu die overlevende ook hoort... dat Ravensbruck, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Verschrikkelijk. Dat... dat dat, en ik vond het ook, ik vond het heel slim dat we al op vrijdag gegaan zijn. En dat we gewoon de hele zaterdag daar rustig konden rondlopen om daar weer... Ja, die sfeer. Te, ja. ja. Het, is ook, het is ook heel indrukwekkend. Dus er staat niks meer. Maar kan je dan eigenlijk nog wel zingen? Ja. Nou, je moet je, wel, je, moet je goed voorbereiden. Van, maar dat vond ik ook heel goed. We hadden ons, er waren allerlei wetenschappelijke presentaties en zo. En ik denk, ik ga nergens naartoe, ik ga alleen maar dat kwartier, ik had het idee dat, weet je, we hebben een programma gehad dat heette Helden, we hebben nu twee jaar gespeeld, is dus nu klaar, en ik had het idee die twee jaar, dit, we hebben 110 keer gespeeld, dat was allemaal try-out voor dat kwartier in Ravensburg van dat vond ik dat ik daar stond, dat vond ik te gek. Nog heel even, ja. uh, G, de, de actualiteit. Want het is de tijd van uh, de oorlog. Herdenken. Ja, ja. Uh, er was een hoop commotie over het gedicht van een jongen uit Helmond. Heb je daarover gelezen? Ja. Die zou spreken over zijn oude oom die bij de SS heeft gediend. Ja. Maar dat is uiteindelijk afgeblazen. Waar sta nou mee eens? Nee, volgens mij moeten we dat onder ogen zien. Weet je wel, de, hm. het is zo'n ja, zo zo zo bijna kooibelachtige scheiding tussen de goede en de slechte. Maar hm. ik denk van. Ik, er is een man die heet Boeren. Daar was een proces tegen twee ja. jaar geleden. En die man, die heb ik echt heel veel moeite gedaan om die te spreken te krijgen. Want die is in Helden, is die infiltrant geweest. Okay. En ik denk dat hij iets zou kunnen zeggen over mijn moeder. Maar die man kreeg ik niet te pakken. Maar als je die verhalen van die man leest... die is In 1947 zat die, was die gevangen. En dat, dat verhoor wat jij net zei, dat was een verhoor door de Nederlandse politie van mijn moeder... in zijn proces. Okay. Maar er zat dus gevangenen in, in Valkenburg. En als s'avonds zijn, zijn bewakers dronken waren... gingen die op de barakken schieten. Die hebben daar in 1947... hebben Nederlandse mensen, Nederlandse bewakers... Ja. Uh, Duitse gevangenen doodgeschoten. We zitten denk denken van ja... Weet je van, het is geen scheiding tussen goed en kwaad. De, de goeden hebben kwaad in zich... en de kwaad hebben goed in maar, zich. Maar goed, het, niet iedereen is... Toe aan dat inzicht. Goed, um, nee, nou, ik, moet, begrijp, je ik moet je zeggen, doorgaan. ik, ik begreep het ook wel. Uh, kun je even, als je nou daar gaat zitten, ja. daar hebben we beter geluid, een, een, een, een lied spelen voor ons. Wat, wat, wat wordt het? Ja, dit heeft de kaart van Kamp Vught. En dat is op zich een, een kom ik binnen? Ja, geloof het wel. Ja, je moet de geest namelijk nou even gaan verzitten, naar een andere plek. Okay. Ik kijk even naar de technicus. Ja, we kunnen. Ja. Okay, de kaart van Kampvucht. Bij het Niot aan de Herengracht brachten ze me wat ze zeiden de, de kaart uit de administratie van Kampvucht en die vond ik zo indrukwekkend van, daar staat alleen maar haar naam op, alleen maar haar naam voor de rest niks en ze zeiden weet je wel wat er op had moeten staan was de, de aanklacht en de veroordeling en wie de rechter was maar er stond niks op. En, weet je wel dat iemand een jaar wordt vastgezet zonder proces? Dat vond ik. Uh, dat vond ik indrukwekkend. Maar het, het begint in mineur, maar het eindigt in majeur. Omdat het voor mij is het ook een, een loflied op onze rechtsstaat. Jij en ik kunnen niet een jaar worden vastgezet zonder, zonder rechter. Okay. En hij is ook vrij snel. Er was nog een bevel, dus toen vier voor vijftien, van hoe cellen me streeg naar vug moest de gang. 23 juni 1944, kom zo hier in het tandels en ik heb plan. Een en doe was opgepakt, op 17 mei een woonsdag. Maar die nebaas mocht weer naar hoe samen met die twee aanhelderse vrouwen, Marie van Ophoven en Grada van haar. En op kaartje lijn, die kaartje alleen dienen naam niks meer. Waar geen proces, waar geen aanklag, geen verweer. En in fux zat ze dicht gliegen, brak veer. Toen als zeven zus van het zakdeuks gebliek. Tobi zei, toen ging ze met hosties in de weer. Dat gewerkde in de tuikensfabriek. En aan de Heeregracht, toen werd het archief bewaard. De archivaris van de Heeregracht, ons tien treurige kaart. Want op tien kaarts alleen die naam niks meer, waar geen proces, waar geen aanklacht, geen verweer. Maar voor die Prusen was toeplikbaar verdacht, dat die die als oorlogsmisdadiger naar vug hebben gebracht. Ik dacht de die Engelsen zijn zo hier morgen weer naar huis terug Maar uge Elijn was nog lang niet voorbij Je kreeg nog eerst een reisje Ravensbruik Je reed stond In veel wagens door Het de nacht negen maand eer dat geel weer in Nederland woord Maar op die kaart De alleen die naam niks meer Waar geen proces, waar geen aanklacht, geen verweer Wat hebben die neuren kop gehad Dat die zich zo lang hebben vastgezakt oh. Oze rechtstoot heet gelukkig een rem Om op de trappen bij de fouten van het OM Luuk klagen dan, de lotte wil boeven vlie. Maar ik denk dan aan deg, ben nog altijd een beetje blij. Want op tien kaart alleen in een naam, niks meer. Waar geen proces, waar geen aanklag, geen verweer. Er waar geen zaak, geen rechter, geen roodzeer. Ik hoop dat voor dat nu hebben gehad. dat mensen nooit meer zomaar weer vastgezakt. Mooi, G. Merci. Nou, prachtig. Wat een monument. Dank je wel. Dank je wel. G. Reinders hoorde u, hij dacht afgelopen zondag... dus de bevrijding van kamp Ravensbruk, hield er een toespraak en speelde. En liet over zijn moeder. Ze zat daar gevangen, maar overleefde het kamp. En zoals u hoorde, ze sprak daarna eigenlijk nooit meer over. We gaan over naar Pieter Steins. Kan ja. jij fluiten? Uh, nee, nou, ik moet even omschakelen. Ja. Ja. Ja. Bij een mineur stond het uh, ja. kippenveld op mijn armen. Ja, ik heb precies hetzelfde. <laughs> het is even lastig, hè? Ja. Ja, ja. Uh, ja dankjewel, G. Passief. Um, ja, ik heb drie boeken meegenomen. Een low literature, een, een echte klassieker uit de hogere literatuur. En een boek dat gaat over kunstgeschiedenis en over hoe je schilderijen moet duiden. En het eerste dat ik bij me heb is een boek dat in NRC Hansblad werd omschreven als James Bond ten tijde van Caesar en Brutus. Uh, een gigantische bestseller uh, in Italië en nu dus vertaald in Nederland. Het heet De Adelaar en het is van uh, Valerio Massimo Manfredi. Uh, geweldige naam voor een, uh, voor een Italiaanse schrijver in dit geval. Uh, maar hij is ook hoogleraar klassieke archeologie... en ook wel iemand die enige naam te verliezen heeft op zijn vakgebied. Uh, en hij schreef onder andere romans, daar heb ik ook nog wel eens een paar van gelezen... over Alexander de Grote, dus hij zoekt het in de, in de hele grote figuren. Uh, en hij heeft nu zijn... Nieuw boek, of nou, zo nieuw is het niet meer, denk ik. Het is wel een tijdje uit. Uh, heeft hij gewijd aan Caesar? Wat natuurlijk eigenlijk weer een uh, nieuwe reïncarnatie was van die grote veroveraar Alexander de Grote. Dus hij blijft een beetje in hetzelfde uh, parcours uh, zitten. Uh, maar het grappige is dat in die Alexander-roman die hij heeft geschreven, ging hij heel erg uit van Alexander de Grote zelf. Het was echt het verhaal van Alexander de Grote. Uh, dit gaat over Caesar, maar Caesar is eigenlijk een bijrol. En ik denk dat dat ook een hele goede manier is van het opzetten van historische romans. Vroeger waren historische romans heel vaak... dat je hè, de, de beroemde weltheer of de beroemde uh, markies of wat dan ook... die zag je en daar kreeg je een soort verhaal over. Maar het is langzaam zijn schrijvers eigenlijk gaan ontdekken... dat je misschien wel leukere en betere boeken kunt schrijven... als je kiest voor de wat kleinere figuren in de marge... Uh, het is duidelijk waar. Denk Want, ik, daardoor meer een, daardoor een, een, heb je meer een blik, kans tot op op het identi identificatie. Maar het, is ook, uh, het heeft ook te maken met controleerbaarheid. Omdat je van die grote figuren van alles al af weet. Mm. Uh, ga, heb je dat dan eigenlijk al ingevuld? En word je ook een beetje geïrriteerd als er dan iets voorkomt dat niet uh, past bij jouw beeld wat je hebt? Bovendien kun je een ander gedeelte van de maatschappij laten zien. Dat is nog belangrijker, want je hebt uit de klassieke bronnen natuurlijk alleen maar die hogere ja. echelons waar je wat van weet. En dit gaat natuurlijk altijd over de, ja, de gewone legionairs en de soldaten die. Uh, uh, nou, in dit geval, dit is een boek. Uh, James Bond. Het en is dan komt James Bond erin. Ja, het is een spionnenboek. Het gaat over, het gaat over de samenzwering. Uh, tegen Caesar, de samenzwering uit 44 voor Christus. Uh, het origineel van dit boek van Manfredi heet uh, Ido di Marzo. Nou, dan roept iedereen al: Oh, de Iden van maart, uh, 15 maart 44. Dat is de dag waarop uh, Caesar is vermoord. Ook beroemd uit het toneelstuk van Shakespeare. Hè? Caesar, the, Caesar, in the Ides of March. Uh, of Caesar zegt dan: The Ides of March have, have come, of are come, staat er geloof ik in het Engels. En uh, dan zegt de waarzegger die hem heeft gewaarschuwd voor deze dag... I, Caesar, but not gone. En dan gaat het natuurlijk N toch nog mis met Caesar. N uh, maar hij, uh, die Manfredi die pakt die samenzwering als een soort eindpunt. En hij zegt, uh, zijn plot is eigenlijk... Uh, in het noorden van Italië weten ze al dat die samenzwering op komst is... via een netwerk van spionnen. En die spionnen moeten naar Rome... We zitten hier in de tijd van voor alle moderne communicatiemiddelen... behalve postpaarden langs de weg. En die spionnen moeten naar Rome om dat nieuws naar Cesar toe te brengen. En te zorgen dat hij dus inderdaad oppast op die uh, ieder van maart. En uh, je krijgt dan, uh, dat gaat natuurlijk niet met één spion... want ze verdelen natuurlijk het risico, dus gaan met z'n drieën richting Rome... En je krijgt dan dus dat al die spionnen, worden natuurlijk door tegenspionnen... worden die gehinderd of uh, vermoord of weet ik wat allemaal... die moeten ze tegenhouden. Dus je krijgt een soort wetloop tussen die twee, uh, twee partijen. Het klinkt geweldig, is het, het dat ook? Is, is, nou, het is, het, is, het is razendspannend. Het is echt heel goed gedaan. Want je, uh, je volgt dus die mensen over die routes... en je krijgt dus en passant, wat erg leuk is... heel veel mee over het gewone Romeinse leven... En vooral het leven in herbergen langs de uh, grote Romeinse wegen, die we kennen uit het, uh, uh, van de Via Appia en zo. Um, en het gaat dus heel spannend. Uh, gaat het eraan toe en je leeft mee. En je krijgt ook een beetje het idee van. Ze gaat het nog halen, ze gaat het nog halen, terwijl je weet, ja, het is natuurlijk afgelopen. Ja, ja. Ik bedoel, we hebben het hier over geschiedenis en het zou een soort fantasy zijn als dan uiteindelijk Caesar get sterfde. What if history? Ja, dat if en het, dat zou het ook helemaal niet leuk zijn. Maar het knappe is dat het toch nog spannend is, terwijl je uh, nee, de mee, aflopen het aflopen al weet. En dat gaat natuurlijk ook, omdat je wil weten of die mensen die niet Caesar zijn, het, het halen of niet. En uh, nou, dat is allemaal heel erg goed. Ik begon hier te zeggen van dat het een soort low literature is. En dat is ook wel zo. Het is niet geweldig geschreven. Het is niet uh, hè, Mijn favoriete boek uh, over de oudheid het is eigenlijk... I. Claudius van Robert Graves. En dat is echt grandioos geschreven. Ja, dat was een, was een groot dichter die een roman schreef en over de Romeinse tijd. En dat werd ook geweldig. Dit is een beetje... Uh, af en toe rammelt het. En, uh, maar ja, nogmaals. Je bent wel geneigd. Ik althans wel bij dit boek. Om uh, die... Schrijver veel te vergeven omdat hij zo'n vaart erin zet en omdat hij een soort beeld op, oproept, van uh, ja, van en je de, de snapt dus wel tijd. dat het een hit in Italië is. Ik, ik snap ja. heel goed dat het een hit in Italië ja. is, je kunt daar kun je, je van alles bij voorstellen. En uh, het is ook, het geeft weer een hele andere, het is een andere serie die ik erg goed vind van de thrillerschrijver Robert Harris. Die geeft, ook zo soort, die geeft ook thrillers over de Romeinse tijd... Uh, met Cicero in de hoofdrol. Heel knap, heel goed, uh, maar veel minder spannend dan deze. En, dat, en dus, Het is eigenlijk een beetje de spanning... tegen die wat betere schrijver die Robert Harris dan is. Um, okay. Valerio Massimo Manfredi, de adelaar... Uh, uitgegeven bij uh, Ateneum, Polak en van Gennep. Wat ook wel interessant is, want dat is de uitgeverij van high literature, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Uh, die zien hier duidelijk een markt en die is er ook. Want uh, in uh, Engeland, dus niet alleen in Italië... maar in Engeland is dat hele idee van... we gaan romans schrijven over de Romeinse tijd je kan, kan wel zeggen, een hele populaire trend geworden. En dat heeft allemaal weer te maken natuurlijk met die serie... die er uh, een paar jaar geleden op de televisie is geweest, Rome. Oh, waarin ja. eigenlijk datzelfde procedé werd ja, gevolgd. Ja, Eye was ook al een en serie. En IClaudius was natuurlijk, ja... Dat, hm. Maar dan hebben we het echt over ja. 35 jaar geleden uh, die, inmiddels. Uh, Oké. Okay. Het, uh, het tweede boek dat ik bij me heb is Bellamy van Guy de Maupassant. En uh, dat is een, ik heb hier voor me liggen, de filmeditie. Dat ja, is een nieuwe film, maar die was niet zo, geloof nee, ik. Nee, nou, ik heb die film niet gezien. Ik en niet. Uh, daar wil ik ook eigenlijk nee, niet naartoe. Want uh, ik, ik vind dit echt een fantastisch boek. Het is een, uh, uh, Guy de Maupassant is vooral bekend eigenlijk als uh, korte verhalenschrijver. Daar geldt hij als een van de, nou ja, de groten uit de wereldliteratuur op dat gebied. Uh, wat wel eens vergeten wordt is dat hij ook gewoon zes romans heeft geschreven. En van die zes romans is Bellamy verreweg de beste. Dat is echt een, uh, ja, dat, dat zijn uh, magnum opus, mag je wel zeggen. Uh, het is een, een tijd geleden, ik denk een jaar of tien geleden... is het vertaald door Hans van Kuilenburg. Uh, die vertaling is nu gewoon weer gebruikt voor deze uh, filmeditie. Maar wel een hele goede uh, methode om daar nog één keer... echt heel goede aandacht voor te geven. Omdat dit boek dat echt verdient. Uh, er zit een nawoord bij ook wel interessant, van F. Springer. Ook inmiddels al overleden. Ja. Uh, Springer was echt een heel groot bewonderaar van Maupassant. En je kan eigenlijk ook wel zeggen... dat hij van Maupassant ook heel veel van zijn stijl heeft. Daar heeft hij ook nooit moeilijk over gedaan. Hij heeft ook altijd gezegd... dit is de man die ik meer dan ieder ander... nou misschien samen met Scott Fitzgerald... meer dan ieder ander bewonder. Juist om de korte verhalen die hij schreef. Juist om de plots die hij in zijn verhalen wist te leggen. En dan... Het hele elegante, de hele elegante stijl waarin dat allemaal verwoord wordt. Um, en dit boek: Bella. Een nou, verhaal, natuurlijk. Is een, ja, het is, het is echt. Het is een gruwelijk verhaal, eigenlijk. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, heel humoristisch. Uh, het is een boek dat gaat eigenlijk over ambitie. Uh, over een. Uh, die had je meer in de 19e eeuw, dat soort boeken. Een jongen die eigenlijk in Parijs komt. Het uh, daar moet gaan maken. Heel 19e eeuws beeld. Je ziet dat ook heel veel bij Balzac, hè, de grote voorganger van Guy de Maupassant. Stendhal. Een boek over echt en stendal, niet te vergeten, rood en zwart. Um, een boek over brandende ambitie uh, van deze hoofdpersoon, um, uh, Duroy, Georges Duroy, um, En die komt eigenlijk helemaal berooid komt hij in Parijs aan. En dat is het moment waarop het boek begint. Je ziet hem letterlijk, dat is echt het eerste wat er in het boek gebeurt... zijn laatste vijf francs stukken uitgeven. En dan loopt hij eigenlijk de straat op en denkt hij, ja, wat moet ik nu? Ik moet weg uit Parijs. Of... En op dat moment komt hij een oude dienstmaat, want hij komt uit het, uit het leger, uh, een oude dienstmaat van hem tegen. En die dienstmaat die zegt tegen hem, nou ik ga jou een beetje helpen, want je bent een goede kerel. En uh, we beginnen ermee om jou een goed pak te geven. Want in, in Parijs uh, daar zal je het nooit maken als je niet goed gekleed bent. Hè? Je kan beter uh, honger lijden, maar een goed pak, dan kan je het maken. En eigenlijk, deze man is journalist, die, een vrij vooraanstaand journalist... en hij zegt, ik ga je wel een baantje bezorgen bij, uh, bij mijn krant. Nou, dat gaat ook allemaal lukken. Uh, en je ziet dan dat die Duro eigenlijk een soort komeetachtige carrière maakt. En dat komt vooral omdat hij zijn good looks, want het is een hele mooie jongen... Hè? Bellamy in dit geval... Uh, die Good Looks is ook ooit een vertaling geweest. Die heette Adonis, omdat wij dan dezelfde uh, idee erbij hadden. Maar die, die maakt hij letterlijk te gelden. Hij verleidt iedereen uh, om zich heen. Hè. Mannen, maar vooral vrouwen natuurlijk in, in seksuele zin. Uh, en die gebruikt hij allemaal om zoveel mogelijk geld te uh, vergaren. Nou, Dat is op een fantastische manier beschreven. Heel snel, zonder dat het nou... Uh, filmisch snel is in de moderne, zoals dat boek wat ik net beschreef... van die man Freddy. Uh, maar er zit een enorm tempo in. Uh, en je, ja, je krijgt een schitterend beeld van Parijs. En tegelijkertijd is dit boek, en dat maakt het ook zo bijzonder... een satire op de wereld van de media, op de wereld van de politiek... vooral in Parijs. En dat maakt dit boek ook nog eens een keer fantastisch actueel. Want in het centrum van al deze dingen staat die duoi. Maar die duoi werkt eigenlijk bij het voornaamste roddel... Tijdschrift, de Rodolphe-krant van, van Parijs. Uh, en dan zie je dus hoe carrières gemaakt worden, hoe ze gebroken worden. Je ziet echt de meest waanzinnige intriges waar die Douai vaak nog zelf een rol in speelt. op een hele gemene manier. En dat zie je allemaal. En het wordt voor je voorgesteld. Het is alsof je erbij bent, maar het is ook alsof je gewoon in de tegenwoordige tijd zit. Uh, het zal in Frankrijk eerlijk gezegd uh, niet heel erg veranderd zijn. En uh, de vraag is of het in Nederland heel erg anders is. Uh, Knappen van. Uh, Maupassant in dit geval is ook dat hij. Uh, het is die Durand, maar zijn partner in crime is een vrouw, uh, Madeleine. Uh, en die is eigenlijk nog slechter dan hij is. Dus je krijgt twee in slechte figuren die hier uh, die, die roman bepalen. En ja, dan is het knap om natuurlijk je, daarbij, uh, je daarmee te identificeren. Dat lukt Maupassant prima. Je, krijgt, je, je gaat helemaal met ze mee. Uh, het is echt, uh, nou ja, het is fantastisch geschreven. Nogmaals, die Maupassant die kon je om een boodschap sturen, wat dat betreft. Het is geestig en het is eigenlijk inktzwart. En, uh, nou ja, goed, uh, je kunt het niet helemaal lezen in de tijd... die je anders kwijt zou zijn geweest naar, uh, om naar die film te gaan. Want het is, uh, nou, wat is het, ongeveer uh, 400 Stratiek. pagina's. Yeah. Het is best een dik boek. Maar... Wanneer dus is die film... Is, is, is dat net verschijnen? Ja, net, ja. Uh, oh. ik geloof dat hij begin april in première ja, is gegaan. Ik, ik, las in, ik heb hem niet gezien, maar, maar ik las in de zo zo dat hij erg oppervlakkig uh, was aangepakt, ja, op zijn Amerikaans. Nee, precies, dat okay, is het. Ik heb nog één laatste boek hier liggen... Het Boek der Symbolen. Een ongelooflijk dik en heel erg mooi geïllustreerd boek. En de ondertitel van dit boek is... De verborgen geschiedenis van de westerse schilderkunst. Nou, dat klinkt al ongelooflijk spannend. Um, kijk, we weten al dat uh, op schilderijen uit uh, oude periodes... dat je daar van allerlei verwijzingen naar kunt vinden. Naar mythologie, hè, vooral de klassieke mythologie, naar de Bijbel... Uh, maar er zitten ook ongelooflijk veel verwijzingen naar de esoterische filosofie, in, naar alchemistische symbolen, naar alles wat met symbolentaal te maken heeft. Uh, en dit is een boek. Uh, en dit is dus een, vooral een plaatjesboek, er zit vrij veel uh, uitlegtekst bij. Maar het is een boek waarin je een heel goed overzicht krijgt van al die verschillende categorieën van symbolen. En waarin je dus eigenlijk schilderijen krijgt uitgelegd. En dat gaat heel uh, plastisch. Je, je ziet een inleidende tekst. Je ziet een plaatje en dan zie je pijltjes op de, naar, de, naar verschillende elementen van het schilderij toestaan, toegaan. Met allerlei eh, informatie over wat betekent dit symbool. Nou, Je hebt echt de krankzinnigste dingen. Kijk, Sommige dingen die weet je misschien wel. Hè. De klim op is het symbool voor eeuwige liefde. En dat zie je dan dus op heel veel schilderijen tegenkomen. Maar ik was bijvoorbeeld vooral verbaasd. Er staat er ook een hoofdstukje in over de eekhoorn die op heel veel schilderijen tegenkomt. Dan denk je dat is een heel erg leuk, vriendelijk, grappig beestje. Maar in in de, op die schilderij is hij het symbool... voor, uh, uh, voor alles wat eigenlijk negatief is. En bijna een soort uh, parallel met, met de duivel. Hoe komt dat? Oh ja? Ja, dat is, nou ja, er werd dus in die tijd tegen deze beestjes... heel anders aangekeken dan wij dat is er tegenwoordig, tegenwoordig naar kijken. Dus je hebt knabbel een en soort, babbel, en... Ja, precies. Nou, ik denk dat de invloed van Disney in het omturnen... Van, uh, van deze ideeën over de eekhoorn heel belangrijk is geweest. Ja, het is nu knabbel en babbel, ja. um, Dat is trouwens een, het enige nadeel van dit boek. Dat je dat soort, um, informa dat soort nieuwe informatie hier niet in zit. Het stopt eigenlijk Maar het is wel mij, leuk, ongeveer, een heel heeft. leuk 30, idee dat je dat zou doen. Het is een doen... ongelooflijk... Leuk idee, want je ziet dus een heleboel bekende schilderijen. Ja. En ik zal één voorbeeldje geven. Je hebt het beroemde uh, ontbijtje van Floris van Dijk... dat in het Rijksmuseum hangt. Het is zo'n heel rijk gevulde ontbijttafel met kaas en weet ik wat allemaal. Nou, daar, die krijgt deze behandeling ook in dit boek. In de categorie uh, uh, eten en drinken. Of eigenlijk uh, de categorie uh, bloemen en vruchten. En dan wordt er wordt ingezoomd op het schilderij. En dan krijg je echt bij alles wat er op dat schilderij staat krijg je een uitleg. En dan blijkt dus dat de kaas die verwijst naar het uh, verhaal van Job in de Bijbel. Waarin uh, de heer zegt ik uh, zal je vormen als uitwijzel of zoiets dergelijks. Uh, ik ben niet zo bijbelvast, Mieke. Misschien Stremsel? kan je me nog corrigeren. Strenzel. Ja, het Stremsel is het woord trouwens. Ja, ja, ja. Stremsel, dat is het. Zeg, hey, Wat ik me afvraag, heeft iemand dan die schilder nog gebeld om even te zeggen wat er allemaal in zat? <laughs> ja. Want dat heeft die schilder natuurlijk nooit bedacht. Toch? Nou, nee, en dat, dat is eigenlijk toch. Uh, dat, is, dat krijg je wel te denken. Hè? Want bij die van Dijk is er zo. Ja, die druiventrossen die staan voor uh, wit en rood. Ja. En dat is bloed en water. En dat slaat weer op de kruisiging Waar de lans van Longinus ja. in de zij van Jezus gaat. Waanzinnig, hè? die hele tafel wordt op die manier eigenlijk. Uh, ja, ontcijferd Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan denk je van... Ja, dat, kan, dat kan gewoon niet door die schilder... zo bedoeld zijn. Hey. Maar er zijn... dat is al vele jaren geleden... en daar zijn ook beroemde... Uh, ik geloof dat Gombrich, een beroemde kunsthistoricus... daar ook heel erg mee bezig is geweest. Er is gewoon heel erg duidelijk gemaakt dat in allerlei schildershandboeken die iconografie, want dat, dat, zo heet dat dan... Gewoon dat die eigenlijk beschreven is en, dat en is en dus inderdaad ook werd geleerd... en in ieder geval werd geïnternaliseerd door die schilders... die dus als ze begonnen te schilderen... bijna ongemerkt al met deze combinatie van symbolen kwamen. En dat is, uh, ja, je leert dus eigenlijk in dit boek. Uh, ik zal nog even de titel noemen: Het Boek der Symbolen. Het is uh, verschenen bij Ludion. En voorop staat een van de grootste symbolen uit de klassieke schilderkunst, de Toren van Babel. Uh, je leert eigenlijk die schilderijen lezen. Leuk. En dat is echt, uh, dat is een geweldige aanvulling ook op boeken die er al waren. Waarin je bijvoorbeeld de mythologie uh, uitgelegd ziet of de Bijbelse figuren. Dit gaat over de kleinere details van die schilderijen. En het is daar eigenlijk het is een volledige encyclopedie op een geweldige manier uh, vormgegeven. Dank je wel. Pieter Steins. Informatie allemaal te vinden. Tele tekst, pagina 260. En natuurlijk ook op de website www.nieuwshop.nl. Ja, we kunnen. Oh. Nee hoor, je moet dit wel even zeggen, volgens mij. Ja, ik dacht, wij kregen nog wat aanvullende informatie. In het Verzetsmuseum in Amsterdam is nog steeds een tentoonstelling te zien... waarin onder andere het zakdoekje van de moeder van G. Reinders... waar hij net over sprak, nog te zien is... samen met een heleboel andere borduursels... van voornamelijk vrouwelijke gevangenen in uh, Kampen en uh, Jappenkampen, enzovoort, enzovoort. De titel heet Elke Dag een Draadje... en daar kunt u het verhaal van Geer Reinders ook nog beluisteren. Tot en met 22 juli is die tentoonstelling indrukwekkende tentoonstelling te zien in het Verzetmuseum in Amsterdam. De muziek slaan we over. Ja, kennelijk. Ik ben in één keer stilgekregen. Dat ja. was ook niet helemaal de bedoeling, maar oké. Okay. Eind 19e eeuw is de Nederlandse dwerg Gerrit Keizer een grote bezienswaardigheid in New York. De 14-jarige Vries meet slechts 72 centimeter en wordt tentoongesteld als zeldzaam natuurwonder tussen andere levende curiositeiten in een museum. De kleine keizer wordt hier genoemd. Hij oogst succes als kleinste man ter wereld tussen andere attracties zoals de vrouw met de baard, de armloze die met de mot schildert en de langste man ter wereld. Maar het gaat mis op een World Fair in Chicago. Schrijver Jan van der Mast raakt in de band van de kleine man... en beschreef zijn turbulente leven in de kleine keizer. Als je het boek de bijpand' pakt, pakt uh, meneer van der Mast... dan staat daar een nou ja, circusdirecteur-achtige man... en die houdt uw hoofdpersoon eigenlijk in zijn hand... Ja. Is, een, is dit een bestaande foto? Uh, ja, deze foto is uh, uit uh, in Londen. Dit is 1891 gemaakt. En uh, Gerrit is daar 17 jaar. En dan, ja, hij is. Hij is uh, volgens mij is hij hier 80 centimeter. Uh -huh. En uh, die heb ik gevonden in een, de National Archives in Kew. En de, ja, daar was ik heel blij mee. En, en toen ontdekte ik ook dat hij daar in, in Londen heeft hij vier maanden lang in het Pavilion Fiat uh, gestaan. Op Piccadilly Circus. Vier maanden lang, avond aan avond. En ik heb recensies gevonden en dan, en, dan, en dan treedt hij op een avond drie keer op. En dan de eerste verrassingsact, dan springt hij uit een tas tevoorschijn. En dat wordt opgebouwd naar de finale. Uh, en dan heeft hij een act met Chang Wu Gao en dat is de langste man in de wereld, een Chinees. En dan, en dan staat er dus de, de smallest man in the world, Gerard Keizer, met, met de Chinees op het podium en doen zijn act. En, en daar waren kranten lyrisch over, heb ik begrepen. Hij is geboren in 1874. Hij heeft best nog lang geleefd, tot 1946. Ik begreep uit het nawoord dat uh, de opa van uw vrouw... een halfbroer was van deze man. Ja, precies. Klopt, hè? Dat verhaal dat ontdekte ik dus uh, anderhalf jaar geleden, want ik ben twintig jaar samen met mijn vrouw Wilma. En uh, ze had wel verteld dat ze een beroemd oompje had, die, waar in Den Haag een straat naar was vernoemd, een Kleine Keizer. Maar uh, op, nou ja, anderhalf jaar geleden kwam, kwam er meer informatie los en uh, het bleek dus, het was zo, zo geweldig. Uh, hij was op zijn veertiende, is hij gewoon vertrokken, en, want hij was die, dat kermisleven zat. Dit was dus hij... de broer van de opa van uw vrouw, dus niet de opa. Nee, want hij, die, deze uh, Gerrit had geen kinderen. Gerrit had geen kinderen. Nee, dus zijn broer, dat is de opa van uw vrouw. Ja, ja, precies. Dat is de halfbroer. Ja. Want Gerrit ging naar Amerika, was verdwenen. Ja. En zijn moeder ging hem ophalen. Ja. Hoe krijg je dat en... van elkaar als 14-jarige? Ja, dat, dat, is, <laughs> dat is heel. Wat vermeldt dus dat vermeldt de geschiedenis niet? Nee, nee. Dus uh, hij, was, hij heeft later verteld, dus echt, dan is hij 70, dat hij. Dat de stoute schoenen aantrok en uh, ze, dat ze thuis niet eens waren. Hè, ja. ja, en hij was opeens verdwenen. En uh, toen is hij via Marseille naar New York gegaan met een impresario. Die Hongaar? En, die Hongaar. En hij belandde in, in een soort friek museum. En, en die waren toen heel veel in New York. En, uh, en daar moest hij twaalf uur per dag bezichtigd worden. En hij, toen is hij en eigenlijk. Stond hij gewoon op een tableau of zo? Ja, ja, waarschijnlijk. Ja, dat, dat, dat soort uh, zaken heb ik moeten verzinnen. De, ja. de, de, de, ja. Maar goed, toen ging die moeder, dus die, die zoon, achterna om me op te halen? Ja. Dat. Jouwtje keizer is hem gaan ophalen. En dat vond ik fascinerend. Hoe heeft dat gedaan? Van oude Bieltzeil, boven Leeuwarden. Ja. En uiteindelijk in een New Kling, York aankomen. Ja. En, en je, je zoon van 80 centimeter uh, ja. zoeken en vinden in een circus. Ja. En er was een anekdote dat hij aan het optreden was in, in het circus. En dat hij de kuch herkende in, de, in het publiek van zijn moeder. En dat hij uit zijn act wegliep en in haar armen is gesprongen. En ja. Uh, ja, dat soort anekdotes zijn blijven bestaan. Ja. Die, die, die, die waren fascinerend. En toen is moeder ook ampersand nog zwanger geraakt daar in Amerika. Ja, precies. Zij en is daar is de opa van uw vrouw uit ja, voortgekomen. <laughs> Hendrik. Ja, Hendrik Keizer. Het. het was het zesde kind. En het was een schandaal, want zij was ja, weduwe. Al, al vier jaar. En uh, nou, daar kwam ze terug in dat dorp. Met, uh, met een, uh, een lief vol ermen en beren, uh, uh, heeft een tante gezegd. Dus ze was... Uh, uh, uh, zwanger. En in het voorjaar heeft ze Hendrik te wereld gebracht. En uh, de, de halfbroer van Gerrit. U heeft nog een hoop uh, foto's, maar ook een stuk, een film uh, van hè? gevonden. Ja, ja, precies. Ja. De, de, maar dan is hij heel oud... Dan, dan is je met een bejaarde reisje naar Bloemendaal. Maar dan zie je hoe er met hem wordt omgegaan en hoe hij dat ook toestaat. En dan, dan, dan, ja, dan, hoe dan, wordt er dan, met hem omgegaan? Nou, sommige mensen doen alsof hij de beeld is. Dan, dan staat iemand te wijzen naar de camera. Heeft hem opgetild en dan staat hij te wijzen naar de camera. Daar is de camera, Gerrit. Ja. En, uh, ja en, en maar je ziet hem even later zien hem ook heel lief op, op de schoot zitten van, van dames. En en en en andere momenten hem weer aan de hand wandelen van een man. En dan andere momenten is hij aan het boksen dan staan ze hem uit te dagen en dan, en dan is hij 70 Hij was ja. toch volkomen helder van geest deze man? Hij was, hij was heel helder van geest want hij heeft het als artiest heeft hij het echt ver geschopt. en dat hij, hij ja, dus in, ik heb uiteindelijk een, een, een recensie in de New York Times gevonden. En daar wordt hij geprezen om zijn, om zijn humor, om zijn komische uitstraling. En wat kon hij dan? Hij, hij kon geweldig zingen en hij eh, acrobatiekte. En hij kon ook fantastisch imiteren. Hij, hij deed daar een, een, een Ierse komiek na. En dan zong hij een lied in het Iers. met het, met het accent erbij. en alle bewegingen die die Ier ook had gemaakt. En dat ja, ik denk een soort Koef soort Noen-imitatie. Uh, en daar was hij echt perfect in. Heeft, want uh, u hebt dit boek geschreven. Dit is een, uh, dit is een roman. Dat staat, er, dat staat er duidelijk bij. Maar uh, u had niet, hebt u overwogen om er gewoon een non-fictieboek te schrijven over, over deze man? Want dat zou misschien eerder voor de hand hebben gelegen. Ja, maar er waren. Zulke grote gaten in in, in, in kennis. Dus eh, ik heb wel. Ik, de bronnen zijn krantenberichten, die, die ik uit zijn artiestenperiode heb gevonden. En, en verhalen van mensen van nu. Eh, en maar die artiestenperiode, dat is echt 120 jaar geleden. En, en, en dan, ja, daar, daar, die moest ik echt gaan invullen met, met dus mijn fantasie. Dus dan kan ik beter een, een roman ja. maken op grond van uh, waar, gebeurde, uh, ja. waar, waar gebeurde verhalen. Ja. Want u zei net, hij, hij is eerst naar Londen geweest. Toen is hij dus naar Amerika gegaan. Toen werd hij weer door zijn moeder dan teruggehaald. Maar, en, en dan opeens zat hij weer dus in dat dorp in Friesland. Tussendoor. Ja. En dan gaat hij dus op, en dan gaat hij opnieuw naar Amerika. Want hij denkt van ja, is dat een kwestie van dat geldnood? Nou, de tweede reis naar Amerika was. Ze hadden echt daar grote uh, ideeën bij. Ze, eigenlijk, ze wilden emigreren. Want ze, ze hebben papieren aangevraagd, dat begreep ik. En, moeder en, toen, en zoon? Moeder en zoon. Dus de tweede reis ging, gingen moeder en zoon naar uh, Chicago. Okay. Uh, dat was een grote. Voor wereld. de wereld in Tooster. Ja. En ze dachten dat ze daar uh, ja, goed aan het werk zouden komen. En, en, en dat is waarschijnlijk niet gebeurd. Want uh, ze kwamen echt zwaar teleurgesteld terug. En hij zei Amerika is een rotland. En die hele emigratieplannen die waren van de, ba van de baan. Ja. En, He, is, heeft hij veel ook uh, geschriften nagelaten? Uh, dagboeken of nee, nee, zijn er brieven? Wat ik denk, al ja, het, is, er ja, zijn brieven uit, uh, ja, uit de jaren 30 en 40 aan, aan, aan neven en nichten. En dan, en dan, want hij, dan uh, woont hij in Loosduinen. En dan gaat hij in de zomer gaat hij ook vaak logeren in, in het dorp weer. Maar er zijn een paar brieven van hem bewaard En treedt hij dan nog op? Nee, hij, uh, hij, hij is dan sigarenhandelaar, boekhouder en hij predikt. Hij, uh, ja, meneer. Ja, hij, hij, en dan kocht hij zich ook als de kleinste prediker van Nederland. Dat had hij natuurlijk meegekregen uit de circusperiode, en ja. de En En dan begreep ik dat zijn moeder op het harmonium speelde. Joukje. Ja. Want kijk, je moet natuurlijk als U hebt een roman geschreven vanuit zijn hoofd. Ja. ja. He, in, in, in de ik-vorm. Ja. Dus dat betekent dat je dus je heel erg moet inleven in, in het wezen van deze ja. kleine man. En ik vroeg me eens dus af, wat voor hulpmiddelen had u daarbij? Nou ja, ik heb gisteren het boek gepresenteerd... en daar heb ik beweerd dat ik helemaal versmolten ben met hem. <laughs> dat er heel veel parallellen dat zijn. En ja, dat is ja, voor de grappen, maar qua karakter en temperament. En, uh, en, en dat, dat hij dan klein was, dat is maar een, een bijkomstigheid. Nou, ik denk wel dat, hem, dat, dat dat zijn karakter ook gevormd heeft. Ja, absoluut. Nee, dat het kan heeft niet absoluut stof. gevormd. Als je zo ik... klein bent... Ja. Bent u om dat in te voelen wel gewoon eens een tijdje op, op, op knieën of zo... Gewoon op die hoogte gaan functioneren. Want ik denk dat dat wel een <laughs> nee. sensatie moet wezen, of niet? Ja, nou, ik heb daar wel op, op, ja, op gelet. En, en, en, maar je kreeg ook verhalen van mensen die hem hebben gekend. En dan, en dan was er een vrouw die zei van... ja, wij gingen hem achtervolgen als kinderen, als groepje. En dan liep hij naar de brievenbus. En dat vond hij verschrikkelijk dat al die kinderen achter zich gaan. Maar dan stond hij bij de brievenbus... En dan kon hij de brief er niet in doen. Dus dan moest hij toch een beroep doen op die kinderen. Jongens, doe, uh, post even deze brief voor mij. En, en dat soort. Ja, dat, dan besef je natuurlijk heel goed wat het, wat het is om, om klein te zijn. Nou ja, er en... staat bijvoorbeeld een scène in dat hij uh, beschrijft dat hij. Uh, omdat hij met zijn neus op de. de... Um, kruishoogte ja. uh, zich bevindt uh, ja. van de meeste mensen. Dat hij dus ook alle geuren die, die zich in, in, rond het kruis, ja, Pieter kijk niet zo vies, uh, rond het kruis vinden ook zeer ja. waarneemt. Is dat iets wat u zich gewoon hebt voorgesteld? Ja, precies. Ik denk, hoe, hoe, hoe stond Gerrit daar in zo'n zo uh, ja. zo kleine kermistent? En net als kinderen die ook altijd op, op kruishoogte ja. functio functioneren. Ja. En, en oude, oude mannengeuren van, uh, nou ja. Dat, dat, dat moet je dan allemaal opsnuiven. Dat is, dat is niet fijn. Dus dat heb ik, daar heb ik lekker op uitgeleefd: die scènes. In nieuw boek. Ja. Is hij dol op de vrouwen? Uh, is daar ook bewijs voor eigenlijk? Uh, nou. De verhalen van Tante Fokje, die, die zei... Uh, Tante Fokje, uit, uit, hoort ze nemen. Ja, ja, uit het, uit het uh, dorp. Zij heeft hem gekend als, toen zij klei, uh, een jaar of tien was. Maar zij zei ook bij de zangvereniging waarin hij toe ging. Hij, hij zoende alle vrouwen en hij zat zo graag op schoot. En uh, ja, hij was echt wel een woman, hij uh, wonner, Nooit een vriendin gehad of een vrouw of iemand... Nou, dezelfde bron, Tante ja. Fokje, uit sint Anna parochie Die ja. zei van, hij heeft een kleintje in Duitsland. Daar heeft hij iets oh. mee gehad. Ook een kleintje, zei ze. Met een ze. Klein, kleine vrouw? Een, een kleine, kleine vrouw, vrouw. Ook. ja. Maar die okay. vond hij, geloof ik, dom of zoiets, hè? Nou, ja... Kijk, dit was de enige informatie die ik, ha die ik had. Dus dan moet ik... Uh, weer oh, dat, maken erbij... in de, dat is geromantiseerd. Van, uh, ja, dat in, de, in het boek is het een heel dom mm, meisje. Dus ja. Daar baalt hij ook van. van ja. Ja. Uh, Wat nou eigenlijk, weer? Ja. heb ik eindelijk iemand van mijn eigen... Ja, en dan is het ja. echt tragisch dom. En uh, ik begrijp het op een gegeven moment... dat hij gaat, opeens gaat hij groeien. Ja. Dat is ja. ook zo gek. Nou, hij, hij heeft altijd wel een beetje gesjoemeld met, met centimeters. Oh. Om, om de kleinste man van de wereld te zijn. Oh, okay. Maar hij was heel lang, 80 centimeter. En, en uit, uit krantenbericht heb ik dat hij op zijn, zijn 22e, 21e. heeft hij toch een speurtje gemaakt nog. Tot, en is hij tot 96 centimeter uh, uitgekomen. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook wel een heel mooi gegeven. wat ik heb uitgebouwd in het boek. Van, uh, ja, daar, daar, moet die, daar is hij even beduust van wat er dan gebeurt. Van, ja, vindt hij dat fijn? Nou, hij, hij denkt ook. Hij is natuurlijk wel in die marktsector opgegroeid. Van uh, ja. <laughs> zijn marktwaarde daalt met elke centimeter dat, dat hij uh, de lucht in stijgt. Er werden ook ja. speciale spullen voor hem gemaakt. Hè? En, ja. en, en er is een plaatje van de fiets ja, dat hij die... achterop, ja. achter op het boek staat. Met hij die, die fiets was hij zo blij. <coughs> ja. Want in, in die tijd, uh, eind 19e eeuw, waren alleen maar gewoon volwassen fietsen. Ja. En ik had een, een interview gevonden in New York en daar. En daar las ik dat hij op een driewieler door Central Park reed. En dat, dat had ik nooit kunnen verzinnen. Dat vond ik ook zo fascinerend. Maar een paar jaar later heeft een fietsenfabrikant, heel slim, Crescent... Die, zij hebben een fietsje voor hem gebouwd op maat. En, en er werd een mooie folder uitgebracht. En waarom was dat slim? Nou, om als reclame. Uh, Gerrit Keizer was, was toen heel beroemd. Dat was echt en zo, een grote. Ja, ja, ja. Crescent, crescent dat betekent groeiend, toch? ja. Ja, het of niet? Ja. schrijven dat niet zo. Nou goed. Ja. Uh, even, je hebt ontzettend veel uh, mooie de dingen, dus nog te boven gehad en een uh, mooi boek van gaat. Dank je wel. Ik zie net dat we nog maar 40 seconden hebben. Jan van der Mast, uh, hoorde u. Het ging dus over de kleine keizer vanaf deze week in de winkel. Een uitgave van Nieuw Amsterdam. Als u meer info wilt, uh, via nieuwshow.nl. En misschien dat we via onze site dat filmpje ook nog wel uh, kunnen linken. Nou, we moeten we maar even Leuk, zien of ja. dat lukt. Ja. Hé, hey, dank je wel voor je komst. Zometeen kamerbreed. Moeten we ook even uitgebreid aankondigen natuurlijk met deze woelige tijden. Absoluut. Uh, daar uh, komen de fractievoorzitters uit de Eerste Kamer VVD. Loek Hermans. Rolkuiper van de ChristenUnie in de SP. Dini Cox, en daar schrijft ook nog aan. Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid Mariette Hamer. Ja, en dan gaat het natuurlijk over dat miraculeuze Koendoesakkoord. Wandengangenakkoord, zo heet het? Tot volgende week. Nederlandse overheden verstrekken jaarlijks miljarden euro's aan subsidie. De wethouders vonden het een fantastisch plan. Die vonden het heel erg leuk. Maar weet de overheid wel aan wie dat geld gegeven wordt? Als deze manier al een paar keer failliet is gegaan en je geeft hem dan drie ton... De kans dat dat weer fout gaat lijkt mij redelijk reëel. Kan iedereen die een mooi plan in subsidie krijgen? Ik denk dat de cultuur van fraude en onregelmatigheden... bestrijding in veel subsidiepraktijken niet leeft. Argos over weinig controle op veel subsidie. Straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.